6 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Zo'n 200 daad Door de lage rentestand en de slechte beleggingsresultaten hebben veel pensioenfondsen weinig reserves. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. De verwachting is dat de pensioenen bij 27 fondsen een half procent omlaag gaan. Dat betekent zo'n 5,5 euro per maand. Grote pensioenfondsen, zoals ABP en Zorg en Welzijn, hoeven volgend jaar nog niet te korten. Er komt in de Europese Unie een zogenoemde noodrem voor het visumvrij reizen. Als landen zoals Turkije of Oekraïne misbruik maken van het reizen zonder visum, dan kan Europa de visumplicht snel weer invoeren. Dat hebben de Europese ministers van Justitie afgesproken. De noodremprocedure werd bedacht door Frankrijk en Duitsland, nadat veel landen kritiek hadden op de nieuwe visumregels. Scholen krijgen geen extra geld voor onderwijs aan kinderen van asielzoekers. Staatssecretaris Dekker vindt het onnodig en heeft er ook de financiële middelen niet voor. Scholen krijgen bovendien al extra geld van het Rijk om asielkinderen les te geven. De PO-raad, de Belangenorganisatie in het Basisonderwijs, had Dekker gevraagd om meer geld, omdat scholen steeds meer asielkinderen krijgen die nauwelijks Nederlands spreken en soms ook getraumatiseerd zijn. Het OM heeft tien maanden zelfstraf geëist tegen een jihadverdachte uit Huizen. Justitie acht bewezen dat de man naar Syrië wilde afreizen. Twee jaar geleden werden in Huizen twee echtparen opgepakt... die van plan zouden zijn met hun kinderen naar Syrië te vertrekken. Tegen drie van hen was te weinig bewijs voor vervolging. De man die vandaag voor de rechter stond... had volgens het OM informatie over overlevingstechnieken en wapens bij zich. De dertiende etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Spanjaard Nieve. Hij kwam in de bergetappe solo over de finish. De Luxemburger Jongels verloor zijn roze leiderstrui aan de Costa Ricaan Amador. Steven Kruiswijk reed in de groep favorieten en staat nu vijfde in het algemeen klassement. Het weer van het westen uit droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zondag weer kans op buien en daarna minder warm. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is het vooral druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blaricum en Buntschoten, 10 kilometer. Verderop bij Barneveld, 4 kilometer en een kwartier oponthoud. Richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Muiden, 5 kilometer. De A2 is er erg druk vanmiddag. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Waardenburg... heb je ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Maarsbergen en Oosterbeek, 11 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos... 8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 Welkom terug voor het tweede uur, Zandvoort draait door, maar dan iets anders. Met als vaste rubriek om half zes het weer voor het komend weekend. En natuurlijk, heel veel lekkere muziek heb ik voor u uitgezocht. En natuurlijk ook veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Wat is er zo al te doen? Nou, aankomend weekend... Heel veel. En het weekend erop nog meer. En ik wil het tweede uur graag starten met een Nederlands plaatje. Stef Bos met papa.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 sommige insiders, is het inderdaad zo, ga ik steeds meer om mijn vader lijken. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Wandelvierdaagse van Zandvoort. 31 mei, aanvang, 6 uur s avonds, tot 3 juni. Anders zou er geen Vierdaagse zijn. Komt er wandel mee tijdens de Zandvoortse Vierdaagse. De laatste avond voor de 10 kilometer is de aanvang om 6 uur... en de locatie is dan Kerkplein. Bij de inschrijving... en kunt u inschrijven bij de start is het mogelijk en het kost 5 euro. Inschrijfadressen en tevens kaartverkoop zijn... Bruna, grote krocht nummer 18... mevrouw Miezenbeek, Halemerstraat nummer 12... Mevrouw Joustra, Witteveld Witterveld 11. De website is www.zandvoortsevierdaagse.nl. En de normale start is Zandvoortse Hockeyclub, Duintjesveldweg, nummer 1.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 Start walking? zich deze nog? Do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 But I remember us riding in my brother's car Her body tan and wet down at the resort. De verkoop van de kaarten voor de Theo Hilberts vismaaltijd is van start gegaan. Het is de zevende keer dat Erwin Hilberts, de zoon van de legendarische VVV-directeur Theo Hilberts, de vismaaltijd op het Gasthuisplein organiseert. Vorig jaar dacht ik voor het eerst de lustrum te hebben gevierd, maar het was al de zesde keer, verontschuldigde hij. Vrijdag 10 juni is het weer zover.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 De kaarten zijn te verkrijgen bij Bruno Balkenende op de Grote Krocht... VVV Zandvoort in de Bakkerstraat... het Zandvoort Museum in de Zwadeweestraat en het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Wees er dus op tijd bij. En voorkom de teleurstelling van een aantal mensen van vorig jaar. Mocht u met een gezelschap willen komen dat uit meer dan vier personen bestaat... dan kunt u een tafel reserveren, zodat u bij elkaar aan tafel komt. Dit kan alleen bij Erwin Hilbers via e-mail... Familie Hilbersk at of telefoonnummer 06 28 29 27 en 94. In mijn herinnering.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 hele kon vermaken. In het avondrood speelden kinderen met een boot. In het dorp waar ik zo van houd. Er was een herberg en een kroeg. Waar de vissers al heel vroeg.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 Zijn hadden het niet breed, maar ze deelden lief en leed. In het dorp waar ik zo van hou. Het kon spoken op zo meer. De westenwind ging er tekeer. Iedereen was hier begaafd.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 Koes om van dag een mor requiem die dag in het dorp waar ik zo. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag was er een kans op een enkele bui, maar dankzij gaatjes in de wolkendek kwam de zon ook eventjes tevoorschijn. Het werd maximaal 16 graden in de Kop en Noord-Holland, tot maximaal 20 in Limburg. Het stond vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, maar tegen de avond zwakte wind af. Zaterdag wordt het beduidend warmer met een maxima van tussen de 20 en de 24 graden. Het is daarbij niet volop zonnig, maar een sombere dag wordt het ook niet. In de middag en de avond stijgt de kans op een onweerbui. Zondagmiddag wordt de warme lucht vanuit het westen verdreven... en dit gaat gepaard met wat regen. De maximumtemperatuur ligt dan tussen de 18 graden in het westen... en de 22 graden aan de Duitse grens. En daar zijn ze weer, de 10.000 stappen van Zandvoort. 29 mei, de aanvang om 10 uur s morgens, tot ongeveer half twaalf. In Zandvoort hebben we het maar als wandelaars natuurlijk wel getroffen... met de mooie duinen en het strand om ons heen. De wandelingen, in groepsverband, zorgt er niet alleen voor... dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door sportservice Heemstede Zandvoort. Deze wandeling is ook hun initiatief... De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi grondgetal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet ongeveer 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uur stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen voor de dagelijkse hertiek. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen... Die meer wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vinden de wandelingen plaats op de laatste zonde van de maand en het startpunt zal altijd zijn Cafetaria Anytime de Oude Halt aan de Vondellaan. De maandelijkse wandelingen van 2016 staan gepland op 26 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december. Heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. Een e-mailadres is info at of telefonisch 023 573 4679. En de locatie zoals ik vermeld heb, cafetaria de Oude Halt. Wonderlaan nummer 2.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 Niks pikken voor de lijn. dat mag bij ons overbodig zijn. Jo met de banjo en Lin met de mandoline, kaartje met de mondharmonica, yeah. truitje met de luikje, je moet dat clipje zien. Do Deze zijn niet te kussen, deze zijn niet te kussen Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur Wij zijn het C.B.H. der Slakkehuizen Wij zijn dol op dis en waterluizen Geen kareltje en geen wimpjes. we stappen in onze gimpies Van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, pingelen is alles puur Wij hebben nog figuur We zijn een stuk ongerugd natuur Jo met de banjo En lief met de mandoline. Kaatje met de mondharmoniekatje yeah. Treutje met de luidje Je moet dat club.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 je Brand. wij zijn de ronde van Nederland Jo met de banjo en Lien met de mandolin je met de mondharmonikaatje ja. truitje met de luidje, je moet dat flippie zien Dol op een man, dol op een man, we zijn zo dol. We er wel om janken, weet je dat?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 Als u wilt kunt u er gemakkelijk een hele dag doorbrengen om daarna even lekker uit te waaien op het strand. De website is www.zandvoortpromotie.nl en de locatie is uiteraard het centrum van Zandvoort. you're putting voice inside my head for no reason I believe in you can call it love, you can call it chance, call it what you And I can't hide van half, half jaar, de Beatspop Singers. Op 4 juni aanstaande gaat dit fantastische koor onder leiding van dirigent Arno Westenburger een jubileumconcert geven in Theater de Krocht. Met een combo wordt hun gevarieerde repertoire ten horen gebracht. De kaarten zijn te koop voor 8,50 euro bij de Bruna of 4 juni aan de zaal. Run past the rivers, run past all the life.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 Hearing without listening People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound Of silence Who said I do not know Silence like a cancer grow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 Dat waren Simon en Carfunkel met The Sound of Silence. Ja, dat is, wat is er mooier dan de stilte. Robert Long gaat verder. Met die zegt, het is allemaal langs.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 Om zeven uur gaan we gewoon door met live vanuit onze studio. En dan is onze Jonas weer aan de beurt. En wat voor programma's is het, Jonas? Ja. Vertel me dat even. Wat voor soort programma ga je maken? Ja, het is gewoon een uh, programma voor het weekend in te knallen. Ja. Zou zeggen. En ja, we hebben gewoon house. Uh, hartstikke informatie lekker. over de evenementen dit weekend. Is en, genoeg, uh, is genoeg te doen, hè? De vaste rubrieken, zoals ja. de Guilty Pleasure en de uh, plaatje van de week. Nou, hartstikke mooi. Gezellig. Veel plezier Dus luisteraars. Gewoon blijven luisteren. En volgende week vrijdag... In mijn programma Zandvoort draait door zullen de jubilarissen Marijke van Wonder en dirigent en medeoprichter Arno van Westerburg onze gast zijn. Dus alle reden om aanstaande vrijdag 27 mei om vijf uur s middags af te stemmen op CFM. Just run and So afraid that he might show, yeah. Graag tot volgende week vrijdag. En zoals we gehoord hebben, met twee gasten. Zelfde tijd en dezelfde presentator. Een heel prettig weekend. En hou het gezond.